Drie uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Minister Blok veroordeelt het optreden van Rusland op zee bij de Krim. Hij noemt het onacceptabel dat de Russen de toegang tot de zee van Azov blokkeren. Een uitlopen van de Zwarte Zee. Blok dringt erbij zowel Rusland als Oekraïne op aan... om de situatie niet verder uit de hand te laten lopen. Gisteren was er een incident waarbij een Oekraïns schip werd geramd. Drie Oekraïense marineschepen zijn door Rusland naar een Russische haven gesleept... Later vandaag bespreekt de VN-veiligheidsraad de situatie. Zo'n 150 metaalwerkers zijn vanmiddag in Zoetermeer... het hoofdkantoor van werkgeversvereniging FME binnengedrongen. Vakbond FNV spreekt van een vreedzame actie voor een betere CAO. Maar volgens een woordvoerder van FME is een nooddeur geforceerd... en zijn medewerkers bedreigd en geïntimideerd. Een delegatie van de bestormers is in gesprek gegaan... met de voorzitter van de werkgeversvereniging.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 De Leidse brandweer heeft vannacht twee studenten uit een bouwkraan gehaald. Ze zaten op 50 meter hoogte en weigerden zelf naar beneden te komen. Ook toen de politie felle lampen op hen richtte. De brandweer kwam met een laddenwagen, maar die bleek te kort. Daarop klommen enkele brandweerlieden zelf omhoog om de Leidse studenten naar beneden te halen. Volgens de politie waren ze dronken en hadden ze in de kroeg bedacht dat ze in de bouwkraan zouden klimmen. Ze krijgen ieder een boete van 95 euro. Het weer, het is bewolkt en grijs. In het noorden kan even de zon doorbreken. Het is zo'n 5 graden vandaag. Morgen is er af en toe zon. Blijft tot in de avond droog. En dan is het 3 tot 6 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 me van de herfst. Please, never in your wildest dreams www.zfmzandvoort.nl